Zeven uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. De Amerikaanse inlichtingendienst NSC heeft ook gespioneerd bij het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in New York. Dat schrijft het Duitse weekblad Der Spiegel. Volgens het opinieblad blijkt uit documenten die klokkenluiders Snowden naar Wikileaks lekte. dat de NSC onder meer platte gronden, platte gronden had van de kantoorinrichting van het EU-gezantschap. En ook beschikte ze over informatie over de IT-infrastructuur en de server van de EU-missie in New York. Het zou NSE-experts in de zomer van 2012 gelukt zijn... om de codes van het videoconferentiesysteem van de VN te kraken. Ook bespioneert de Amerikaanse inlichtingendienst volgens Ter Spiegel... meer dan 80 ambassades en consulaten wereldwijd. Griekenland heeft in 2014 mogelijk opnieuw financiële hulp nodig. Dat heeft de Griekse minister van Financiën gezegd in een Griekse krant. Het zou deze keer gaan om zo'n 10 miljard euro, minder dan de vorige keren... De minister zei er wel bij dat Griekenland deze keer geen opgelegde bezuinigingsmaatregelen accepteert. Eerder deze week zei minister Dijsselbloem al dat Griekenland mogelijk meer geld nodig heeft. De oppositiepartijen eist de opheldering van de minister, want een jaar eerder had hij nog in een debat gezegd dat er misschien wel voldoende steun was gegeven aan Griekenland. De eurolanden hebben al eerder verklaard dat ze Griekenland zullen bijstaan tot het zichzelf weer kan redden. Een aantal generaals in Zuid-Soedan wordt verdacht van de schending van mensenrechten in het oosten van het Afrikaanse land. Daar proberen militairen een gewapende opstand neer te slaan. Ook probeert het Zuid-Soedanese leger er gevechten te beëindigen tussen rivaliserende stammen. De regering beschuldigt buurland Soedan ervan dat het wapens levert aan de opstandelingen. Volgens diplomaten wakkert Zuid-Soedan de onrust zelf aan door verkrachtingen, moorden en martelingen door het leger. Het weer, buien trekken langzaam naar het zuiden weg. Vanavond en vannacht steeds meer opklaringen, maar later ook nevel... en een enkele mistbank, minimaal rond 10 graden. Morgen en dinsdag droog en volop zon, het wordt 22 tot plaatselijk 25 graden. Dit was het NOS Journaal. We leven in een geweldige tijd. Een tijd waarin iedereen bij kan dragen aan een andere economie. Groener, menselijker, innovatiever.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 Bureau Buitenland. Een uur lang verdieping van het wereldnieuws. Chris Keijne. Goed. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland van 25 augustus. Het programma dat voor u een uur lang de ramen naar de wereld openzet. En deze zomer hebben we elke week gedurende het hele uur één speciale gast. Tot beter begrip van de wereld van vandaag en wat onze plek daarin is. Vandaag de laatste gast in die reeks en daarmee spreken we vooral ook over dat laatste, de rol van Nederland op het wereldtoneel. Waar staan wij als klein landje tussen de grote Europese reuzen als Frankrijk en Duitsland? En tellen we nog wel mee nu de Verenigde Staten liever onderhandelt met opkomende economieën als China en Brazilië? Landen die zoals deze week, China en Rusland bijvoorbeeld, bleken zoveel macht te hebben... dat ze bij de VN-veiligheidsraad aanvankelijk het voor elkaar kregen om een urgent onderzoek... namelijk de vraag of Syrië deze week wel of geen gifgas heeft gebruikt, konden blokkeren. Wat moeten wij doen om mee te blijven tellen? En welke eisen stelt dat aan onze diplomatieke dienst? Welke rol spelen we internationaal wanneer we inlichtingen proberen te verzamelen over onze mogelijke vijanden? Onze gast van vanavond leek ons bij uitstek geschikt om dergelijke vragen mee te bespreken. Naast heel veel anders was hij immers de baas van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. En vooral, hij leidt een commissie die onderzoek doet naar het functioneren van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Tegenover mij zit Arthur Dokters van Leeuwen. Goedenavond. Goedenavond. En, uh... U bent nog veel meer, maar u, u zei net dat u ook nog twee dagen als research fellow verbonden bent aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. U wilde graag dat ik dat noemde. Wat, ja, wat vindt zeker. u daar bijzonder aan, aan die functie? Nou, dat vind ik bijzonder aan dat ik uh, met vallen en opstaan nog wel eens afgeleid door regeringsopdrachten aan het promoveren ben. Ah. En uh, als, ik, als zij mij niet hielpen met faciliteiten, dan zou er niks van komen. met wijnsraad. En uh, wij, uh, een van de dingen die we ook doen, is uh, een leergang creëren voor topambtenaren. Aha. Uh, ook daar moet in geïnvesteerd worden. En dat doet niemand en dat doen wij dus wel. Ja, en daar, daar komen we nog op te spreken, want eigenlijk hebt u soortgelijke plannen voor diplomaten. Hè? Ja. Die moeten ook goed Zeker. opgeleid worden, ja. vindt u. Ja. En, en... promoveren op uw. 70ste meen ik? Nee, zeg 68. 68, sorry. Maar goed, we zijn er bijna. Ik nader de 70. Ja, maar toch nog promoveren. Maar tegenwoordig is dat niet meer zo'n hevige grens. Dus, nee. Uh... Laten we uh, heel even beginnen met het, uh, het nieuws van vandaag in de, in de diplomatieke sfeer. Er komt nu toch een onderzoek. Ik zei net, het werd geblokkeerd eerder deze week door Rusland en China in de Veiligheidsraad. Maar er komt nu toch een onderzoek naar die vermeende uh, gifgasaanval van uh, afgelopen week in Damaskus. Um, Nederland was van de week, toen dat gebeurde, bij monden van minister Timmermans erg boos. Heeft dat geholpen, denkt u? Ja, ik, niet dat Nederland. Als verder niemand boos zou zijn en alleen Nederland wel... Dan denk ik niet dat het veel uitgemaakt zou hebben. Maar wij horen... Als je, als je hier niet boos over bent... Dan, dan hoef je nergens boos over te zijn. Nee. Dit is een algemeen erkende internationale misdaad. Mm -hmm. In het volkerenrecht. En als je daar dus niet kwaad over maakt... dan hoef je je verder nergens kwaad over te maken. Ja. Dus je vindt het terecht dat Nederland dan... Ja. laat ik zeggen diplomatiek zijn mond open doet. Ja, zeker. Niet een, een muis die brult. Nee, Hm. Nou, je, moet, kijk, je moet je, je positie uh, natuurlijk goed begrijpen. En zoiets, daar hoor je gewoon, uh, gasten, uh, moet je heel helder zijn. Ja. Of je nou groot bent of klein. En overigens is de verhouding tussen grote en kleine landen altijd bijzonder. Mijn ervaring is dus dat je, uh, ja, je moet dan wel in de, in de, in de coalitie thuis thuishoren. Stel dat wij geen allianties hadden, dat we niet in Europa zouden zitten, uh -huh. dat we niet in de NATO zouden zitten, dat we geen lid zouden zijn van uh, de Raad van Europa, ik noem maar eens een paar buitenstraten, uh -huh. ja, dan, uh, dan heeft het heel weinig betekenis meer. Maar juist in die continentale verbanden, noem ik ze nu maar even, maakt het, kan het wel verschil maken en ik heb dat zelf ook ervaren. Waar hebt u dat ervaren? Nou, ik heb dat ervaren. en U noemde net al een paar van die functies. Mm hoofd -hmm. van de BVD, maar ook als uh, voorzitter van de Europese uh, toezichthouders. En mijn ervaring is steeds... Financiële toezichthouders. Financiële toezichthouders, toezichthouders ja. niet kwalijk. Uh, in onze relatie met de Amerikaanse toezichthouders, de SEC... Securities and Exchange Commission). Mm -hmm. En iedere keer is hetzelfde. Je moet, die Amerikanen luisteren heus wel als je op tijd bent, dus niet tegen de tijd dat ze al besloten hebben... dan hoef je niet meer langs te komen. Je moet er ruim voor zitten. Je moet je huiswerk heel goed doen. Je moet je argumenten op een he op heel goed ordenen. Uh, je moet uh, ook het volume wel iets opschroeven. En je moet heel nadrukkelijk je respect betonen. Dat moet overal bu buiten Nederland... En dat moet je iedere keer opnieuw doen. Ja. Dat doen ze ook onder elkaar. Kijk ja. maar hoe, ze, hoe de, de president met de senator omgaat. Dus dat moet jij ook doen. En ja. Dat zijn wij niet zo gewend. Ja. Maar dat heb ik dus wel geleerd. Maar als je dat doet en je hebt je argumenten echt op een rij... volume kop op een passende hoogte... en je bent op tijd... en je hebt positieve voorstellen, dat speelt vooral in Europa... Ja, dan kun je bepaald een verschil maken. Ja. Goed, nou dat... dat... Op zich stelt al allerlei eisen aan uh, ons diplomatieke dienst. Daar, daar komen we zo meteen uitgebreid over te spreken. Laten we eerst even iets nader met u uh, kennis maken. Bij elk van onze zomergasten doen we dat aan de hand van uh, vier vragen die u zelf kiest. Al weet u niet wat u kiest. Want u noemt een nummer onder de 25. Daarop hoort u een vraag en wij horen dan graag uw antwoord. Drie: Vliegens, vluggen, feitjes. En dan nu graag vraag nummer drie van de Vliegers Nooit meer terug naar. Oh, dan moet ik iets invullen? <laughs> ja, er staan Dat puntjes af. Ja, ja, ja, ik vraag ja, het ja, maar ja, hoor. Ja. ja, vraagt u het. Ja, waar wilt u nooit meer naar terug? Ja, daar wil ik nooit meer naar terug. Ik wil niet meer naar de middelbare school. Nee. nee. nee. Was niet leuk? Nee. En waarom niet? Ik kwam naar persoonlijke omstandigheden. Mijn vader was net overleden. Uh, ik was zelf ook nogal ziekelijk. Dus dat is niet, uh, hmm. uh, niet de meest uh, positieve tijd. Toen mijn dertiende en mijn zestiende uh, was het niet leuk. Daarna ging het. Uh, kreeg ik er een beetje slag van om ook met de dames, van de jonge dames, om te gaan. Dan ging het alweer. Even en mijn gezondheid verbeterde. Dan ging het dus meteen een stuk beter. Oh. Ja. Het volgende nummer onder de 25. Cijfer. Ja, nou, nou, helemaal een 19. Ontspand door. Ik luister veel. Ik wandel. Uh, Samen met mijn vrouw in het bos. En ik luister naar muziek. Klassieke muziek. Dat laatste wisten we al. Maar toen u voor de laatste keer bij ons in een uitzending was. Toen werd er net door iemand een nieuwe pick-up gebracht. Ja, dat klopt. Toen werd er gebeld terwijl ja. u in de uitzending was. Ja, toen moest hij de pick-up. Zaken even aan het vernieuwen. Prachtig nu. Hij doet het. Ja, hij doet het. Want dat u zich toen ja. af. Ik hoop dat hij het wel doet. Ja, ja. <laughs> Mooi zo. De derde vraag graag. Uh, 14. Wil graag nog leren. Ja, wat wil ik nog leren? Ik wil graag uh, weer goed leren fietsen. Weer goed? Zijn. Ja, ik heb ben gevallen met die fiets. En dan Aha. ben ik daar een zekere angstigheid aan overgehouden. En dan ben ik de hele zomer al bezig om die angst te overwinnen. Want ik fietste altijd graag. Mm -hmm. en, uh, maar goed, het gaat de goede kant op. Ja. Hebt u er ook een, een speciale fiets voor nu? Of u probeert ja, het gewoon ik op? heb een elektrieke wonderfiets. Daar ben ik <laughs> zeer blij mee. Kijk, ja. Maar die is toch wat logger dan een gewone fiets, dus je moet. Het ging prima, maar na die val je moet er niet angstig op zitten. Dat is niet goed. Nee, nee. Maar goed, als je dat gewoon herhaalt, hè, dan, dan wordt die angst vanzelf minder. De laatste. Oh, ik moet weer een getal noemen. Mm -hmm. Het getal uh, vier. Bezuinigt op. Uh, dan moet u, ja, moet ja. Je mag niet zeggen waar je niet doet. Niet op kunst. Niet op maar, kunst? Nee. Dat is het allerlaatste wat eruit gaat bij u. Ja. Ja? Ja. Oh, ik, waar ik op moet bezuinigen. Ja, ja. zelf. Ja. Op werk. Hm. Ik, ik weet niet hoe het komt, maar ik heb steeds net een klein beetje te veel werk. Dat is het lot van de ZZP'er, geloof ik. En van, en van ik de... Of te weinig werk, of ze hebben net iets te veel werk. Ik heb het laatste. Ja, en je hoort het heel vaak van mensen die zogenaamd met pensioen zijn. Ook. Ja. Dat, dat, dat ze nog nooit zoveel werk hebben gehad. Nou, nou ik was echt heel erg druk. Hmm. Zo erg is het niet meer. Dat kan ik trouwens ook niet meer. en Ik heb er ook geen zin meer in. Maar ik ben toch wel ietsje, treur, ietsje te Mijn vrouw vindt het wel ietsje te veel. Ja, maar die kunst, dat bedoelde u dus uh, voor de overheid. Zit u dan wel in een goede partij bij de VVD? Wat dat betreft niet. Nee. Maar ik denk wel dat... Uh, een goede stelselwijziging wel nuttig en nodig was. Hmm. Of je daarmee ook zoveel had moeten bezuinigen, dat is even vers 2. Ja. Maar er was toch wel een zeer aanzienlijke subsidieafhankelijkheid... en dat leidt niet tot goede kunst. Nee. Goed, dat, dat zijn ook allemaal verschrikkelijk interessante onderwerpen... maar we, we hebben al uh, maar één uur, zeg ik. Want dat valt altijd tegen wat je kan doen in een ja, uur. Dus we gaan het gauw hebben over waar we hier u voor uitgenodigd hebben. U uh, bent uh, de... De, de voorzitter van een commissie die uh, het functioneren van het ministerie van buitenlandse zaken heeft uh, doorgelicht, of eigenlijk die daar nog steeds mee bezig is, want u hebt een tussenrapportage uh, uitgebracht um, over moderne diplomatie. Gaat dat rapport? En um, op het titelblad staat een groep van wijzen. Uh, waar, waarom werd dat zo benoemd? Hebt, uh, ja, hebt het, u dat bedacht? Heeft, nee, ik niet. Zeg, kom, zeg. Want, uh... <laughs> nou, ja. Uber is dat, hè? dat is overmoed. Nee, dat is half schertsend, uh, zijn wij zo betiteld door de vorige minister van Buitenlandse Zaken, minister Roosentaal. Uh -huh. Die ons ook aangezocht had. Ja. En, uh, die noemde ons altijd de groep van Wijzen. En iemand daar, ik weet wie het is, maar ik zal de betrokken, betrokkenen niet noemen, die heeft dat in de instellingsbeschikking opgeschreven. Tevens bekend is de groep van Wijzen. En dus wij gaan. Ik ben nu echt officieel. Lid van een groep van wijzen. Dat heb ik in het officieel regeringsdocument. Ik moet u dus zeggen, dat heb ik ook nog wel eens anders meegemaakt. Maar, maar daar is dat uur te kort voor, vrees ik. Ja, ja, ja, ja. Dus is, iedereen dus, noemt ons zo, de GVW zijn ja, wij. Dat is dus de groep een, van wijzen. Gewoon een ambtenaar die dat keurs heeft ingevuld. Ach ja, die vond dat leuk. Die <laughs> heeft mij ook opgericht dat hij dat expres gedaan heeft. Oh, okay. Dat hij dat leuk vond. En iedereen ja. vond het wel leuk. Dus hmm. Ja, toen het. Uh, ik zei al, u bent vorig jaar maart het was trouwens een zij. Een zij, zij verklap ik niet Goed, laten we, laten, we dat, uh, laten we de feiten uh, inderdaad juist houden. Um, u trad in maart vorig jaar aan. Uh, u hebt uh, eerder dit jaar, eind mei, hebt u een, een tussenrapportage uitgebracht. Um, we hadden het er net, net al eventjes over. Um, als je de kranten toen las, dan leek het zo dat het een uitermate. Uh, Kritisch rapport was. Uh, vond u dat zelf ook? Nee, bij, uh, koppen zijn ja. in Nederland trouwens in andere landen ook altijd negatiever dan de inhoud. Dat was hier ook zo. Hm. Dus die moet je er gewoon weer bij optellen. Uh, het, uh, overigens vond ik de berichtgeving heel behoorlijk. Ik heb nog wel eens rapporten gemaakt waarbij de uh, ik heb, we hebben, mm -hmm. uh, waarbij de berichtgeving veel slechter was. Dus. Uh, het rapport is kritisch, zeker. Uh, er moet ook echt wat gebeuren. Uh, maar het aardige is dat je... Dat, daar zoek ik ook altijd naar als commissie... dat je toch al heel veel aanzetten ziet... in het ministerie en de diplomatieke dienst... van de kant die het op moet. Ja. En dat vind ik hoopgevend. Daar zoek ik ook altijd naar. Want het is veel makkelijker om tegen mensen te zeggen... jullie moeten... Kijk, dat doen jullie al... Houd dat nou uit uh -huh. en verdiep dat en verbetert dat... dan wanneer ze echt van waar heeft die man het in vredesnaam over. Uh -huh. Maar om even met de andere kant te beginnen... wat, wat, wat is het belangrijkste uh, wat er volgens u niet goed gaat? Nou, er gaan we drie dingen in de samenhang niet goed. Het eerste is dat ze uh, hun professionaliteit als diplomaat... dat richt zich vooral op de diplomatieke dienst... Uh -huh. hebben verwaarloosd en te weinig zichtbaar hebben gemaakt... Dus uh, wij hebben ook gezegd: daar uh, moet een academie voor komen. Net zo goed als je een, een, een academie hebt voor uh, comptabiliteitsmensen. Mensen die de financiën goed moeten kunnen verantwoorden. Mm. Je hebt er een aantal. Of voor hoge ambtenaren zoals. Ja, ja of voor precies ja. voor Ik zou mijn eigen winkel nog vergeten. Normaal <laughs> mooi. Met mijn benen samen met Paul Frissen decaan van. Uh, dus ze moeten echt meer doen aan hun professionaliteit. En die professionaliteit is ook sterk aan verandering onderhevig. Uh -huh. Je moet je nu als diplomaat niet alleen goed kunnen verstaan met staatsorganen en wat daar aanhangt. De klassieke uh, oriëntatie van diplomaten was toch vooral op elkaar en op staatsorganen. En nu zie je dat de wereld van de netwerken een heel eigen belang heeft gekregen. En ik weet dat maar al te goed. Want ik ben zelf zeven jaar voorzitter geweest... van een netwerk van financiële toezichthouders. De autoriteit financiële markten. Ja, ja. maar daar dan CISO heette dat. Het heet nu uh, Committee of European Security Regulators. Het heet nu ESMA, maar ik zal u alle... Het hmm. staat nu in het verdrag. Ja. En wij zijn er toen mee begonnen. Pak hij tots. Dus ja, die netwerkwereld die vaak ondersteund wordt door internet... Uh, daar is uh, de diplomatieke dienst nog onvoldoende is doorgedrongen. Dat geldt trouwens niet alleen voor Nederland. Dat, een, een mooi boek, dat was ook voor de Amerikaanse diplomatieke dienst zo. Er is een mooi boek over van mevrouw Slaughter, Henry Slaughter, The New World Order. Die was adviseur van mevrouw Clinton voor de vernieuwing daar. En van haar heb ik de, wat wij zijn gaan noemen: de Obama-vraag. Obama schijnt gevraagd te hebben... Iedereen zegt dat hij mij de bron gaat leveren, maar dat is nog niet gebeurd. Schijnt gevraagd te hebben... Wat zijn voor de Verenigde Staten de 100 belangrijkste netwerken? Een heel eenvoudige vraag. Mm -hmm. En dit is een vraag die ik als ik zelf ambassadesbezoek, wat ik nou binnenkort ook weer ga doen, dan vraag ik dat ook. En als u het over netwerken heeft, waar, waarover gaat dat dan precies? Ja, gaat dat dan over, zijn... over, over, over NGO's, of ja, gaat het over uh, individuele burgers? Of... Ja, dat kan ook. Mm -hmm. Netwerken zijn heel slecht omschreven. Ze mm -hmm. kunnen van alles, ze kunnen uitkompen. Uit uh, als je kijkt, de, de directie die er het verst mee is, is de directie mensenrechten op het ministerie. We hebben een nota mensenrechten uitgebracht. En als je dan ziet hoeveel mensen in dat netwerk betrokken zijn... personen, NGO's, mm -hmm. van alles. Wetenschappers, roept u maar, politieke organen. Het dat, dat kenmerk is nu juist van die nieuwe wereld... dat die heel slecht geordend is. Dat ja. daar van alles in voorkomt. En dat er, je ook nooit weet waar het centrum is... Ja. en ook nooit weet wie er de baas is of zo. Dat kan morgen anders zijn. En daar dat moet je dus mee leren omgaan. Ja. Als je dat, dat, dat vraag op een ambassade... Ja. Eerst zeggen ze, is er dan een sfeer van, dat doen we toch al, inderdaad. Met ons netwerk is niets mis. Ja. Hè? Ja. Maar als ik dan ook aan de Obama-vraag stel... Uh, ik was laatst, ik zal niet noemen waar, dan is een beetje flauw van die mensen. Maar uh, toen vroeg ik dat ook. En toen ontstond zich een levende discussie. een vrolijke Sommigen zeiden, nou wij weten, zeg, hoeveel van die honderd heb je dan voor dit land in beeld? Waar ze de optimisten zaten net boven de 50 en de pessimisten zaten net onder de 40. Dus we werden het eens op 45. Dus ben je daar dan tevreden mee? En hoe vaak komt dat? vroeg ik aan de ambassadeur, komt het dan in je staf aan de orde? Uh, moet je niet uh, meer hebben, moet je niet anders penetreren, enzovoort. Ja, dat was toch, uh, kwam niet zoveel voor. Hmm. Dat Goed, dus, soort... dus dat is één, professionaliteit en, en gericht op netwerken. Uh, ja, dus wat... ze moeten vooral niet ja. vergeten wat ze al deden. Nee. Want kijk, als je kind ontvoert, dus heb je de diplomatieke dienst nodig. Hmm. En Dan helpen netwerken wel, maar dan moet er toch een meneer... met een, zwart, met een keurig uh, automobiel en een vlaggetje... Aankomen rijden bij de behoorlijke, bij de zoestendige beheerder, ja. om het ja. op een te zeggen. <laughs> Vooral in autoritaire landen, en dames en heren, dat zijn bijna alle andere landen dan Nederland. Die <laughs> hebben autoriteit nodig en dat moet ook zichtbaar zijn, anders kunnen ze ook gewoon niet toegeven. Hm. Nou. Dus dan moet er iemand, een keurig net de diplomatie, op indringende wijze vriendelijk vragen of er nu iets gaat gebeuren. En anders ja. gebeurt het gewoon niet. Ja. Dus je moet, daarom noemen wij dat ook hybride diplomatie. Je hebt die oude oriëntatie nodig. En hoe heet meer autoritair het land... Rusland, China... Hoe klassieker je dat nodig hebt, maar ja, die netwerken bestaan ook. Die bestaan ja. ook in China, die bestaan ook in India, enzovoort. Dat is het. Dus zei... die taak, die professionaliteit, moet zichtbaarder worden. Ja. En die moet ook, uh, uitgebreid, zich ook op dat netwerkbeen gaan begeven. Ja. U zei er geen drie En dat geldt dingen... trouwens niet alleen voor de diplomaten uh, binnen ja. buitenlandse zaken. Want er zijn natuurlijk dus veel meer diplomaten. Ja. Daar geldt dat ook voor. Ja. Uh, de monetaire wereld, daar heb ik zelf, uh, en ik niet alleen. Uh, ik kan u een rijtje lieden noemen, nou, Maandwelle, ik noem u al. Uh, Kees van Dijkhuizen, roep maar. Dus een hele, ook een hele monetaire diplomatieke wereld is dat. Ja, maar zijn u zei er, van, wel meer dus er gaan drie uh, hoofdzaken mis. Dit ja, was er één. één. Twee is dat de optiek zich niet zou moeten beperken tot landen, tot de staat, uh -huh. maar tot de regio. Uh -huh. Ik mocht het er even natuurlijk, tussentijds even bijpraten met de minister. Wat bedoel jij precies met de regio? Vroeg hij. Zeg, nou, er was net uh, Mali aan de orde. Ik heb geleerd van hem dat je Mali moet zeggen. Zeg, nou, dat is natuurlijk een probleem dat je nooit vanuit Mali kan oplossen. Die staatsorganen zijn veel te zwak. En het probleem is veel groter dan Mali. Ja. Dus dat is typisch voorbeeld van een probleem dat je regionaal zou moeten aanpakken. Ja. En u bedoelt dat ook, uh, las ik in het rapport, uh, in, in heel concrete zin. Namelijk uh, zodanig dat ook ambassades niet meer per se in een land gevestigd hoeven te zijn, maar dat je. Nou ja, ze zijn natuurlijk altijd in een land gevestigd. Ja. De wereld is overdekt met de landen. Maar je zult dus zwaar, daar toch een regionaal, ergens, een regionaal zwaartepunt moeten benoemen. Mhm. Mm mm -hmm. Dat zal wel moeten gebeuren. Dat, maar, maar wat, wat moet er dan? dat dan... Dat zijn ze al aan het doen voor het beheer. Maar dat moet je dus ook voor het beleid gaan doen. Maar wat, wat betekent dat in de praktijk dan? Moeten er ambassades dicht op plekken nou, waar ze nu daarom. wel zijn? Maar... Ik denk, ik zou zo weinig mogelijk ambassades sluiten. liefst helemaal niet. Ik zou er in ieder geval nog een paar openen. Als ik het nog zeggen. Hmm. Maar... Je hoeft natuurlijk niet elke ambassade uit te rusten met en een kantoor en een residentie en een hele entourage. Dat is niet nodig. Hm. Dat is soms overigens wel nodig, maar dat is niet altijd nodig. Nee. Dus ik denk dat je op een land als Nederland verdient. Van Nederlanders, ze moeten overal en nergens hun geld verdienen. En die hebben gewoon diplomatieke steun nodig. Uh, en dat moet je toch vanuit een land doen. Maar dat wil niet zeggen dat je niet. Ook die regionale optiek nodig heb. Ja. Want je kunt niet overal en uh, hoeft ook niet overal in aanzienlijke mate aanwezig te zijn. Hm. Maar je moet natuurlijk wel uh, ook hulptroepen kunnen mobiliseren. En ja. je moet ook nog eens, als het hier brandt en daar niet... dan moet je de diplomaat je, je krachten van de ene naar de andere kunnen verplaatsen. Ja, dus je, u dus je zegt, je, je, je moet dat ook in die zin flexibeler maken... dat je een soort ja. regionaal centrum ja. hebt van waaruit je kan kijken... waar in de regio ja. hebben we nu de ja, meeste mensen nodig... Jaar, en dan stuur je ze er daarheen. Dan kun je ook, misschien ook nog wel weer wat beter... de kennis die je hebt, wat beter uh, vasthouden. Ja. Zoveel mensen die vloeiend Chinees spreken, hebben we niet. Nee. Of uh, die in een aantal Indiaanse talen machtig zijn, enzovoort. Ja. Dat wil niet zeggen dat je die mensen dan moet veroordelen, dat jij mag nou nergens anders meer heen dan. Maar het kan toch iets anders dan het nu gebeurt. Ja. En het derde punt? Een derde punt is uh, de verbinding met uh, de interactie, je hebt het maar genoemd. Je merkt dat uh, buitenlandse zaken toch betrekkelijk ja, hoe moet ik het zeggen? Geïsoleerd is niet, niet, niet juist. Maar ik vroeg, laat ik het maar weer simpel. zijn wat mij betreft drie niveaus waarop je daar moet kijken naar die interactie. Het eerste is heel simpel: het zijn u en ik. Dus ik moest het, het rapport uitleggen aan de. We hadden een oploop georganiseerd. Iedereen mocht daar komen, het personeel. En wat bedoel je? Nou, Hoe vaak, wie van u is de afgelopen maand. heeft die les lesgegeven over buitenlandse zaken op school? Mm -hmm. Vier handen. Ja, dat is dus te weinig. Ja. Dat vonden ze zelf ook. U vindt dat die diplomaten voor de klas moeten gaan staan? Ja, wel, Vertellen wat ze doen. Alle instituties doen dat. De politie doet dat. De hm. BVD deed het. De AFM doet het. En daar zou je dus meer. Uh, als het volk niet weet wat je doet. ja, dan moet je ook niet verbaasd zijn dat het volk je niet steunt. Hm. Dus uh, ik heb die les in de tijd geleerd van Bram Peper. Die zei dat je uh, toch een hele verstandige adviseur en uh, die zei dat de uh, BVD zich veel meer met het volk moest verstaan. Dat zijn we gaan doen. En dat hielp enorm, aan beide kanten. Hm. Dus uh, dat is iets wat ik daarna altijd ben blijven... Uh, dus ook met, uh, hm. bij, de, bij met het Openbaar Ministerie en ga zo maar door. Goed. dat is één. Twee, zijn de functionele relaties wel orde. Uh, weten wij nu, en wordt daarover uh, over overlegd... Wat het bedrijfsleven nu kan verwachten van een kleine post in Zuid-Amerika. We weten dat nu over en weer van elkaar. Mm -hmm. En gedragsop, kan je dat dan ook toetsen? Nou, het bedrijfsleven is heel tevreden. Ik pak dat er nu maar uit. Ik had het ook over de cultuur kunnen hebben. Mm -hmm. uh, over, de, over het algemeen. Maar zeggen, het hangt, hangt wel erg af van personen. En als er een nieuw attaché komt, dan moet je overnieuw beginnen. Nou, ja. Dat moeten we natuurlijk mee ophouden. Dat was vroeger bij de belastingen trouwens ook zo. Als er een nieuwe belastinginspecteur kwam, dan moest je weer overnieuw beginnen als, als meer MKB. Maar nou, dat zijn dingen, daar zijn nieuwe technieken voor. Die zal Buitenlandse Zaken zich ook eigen moeten maken. Maak duidelijk wat je doet ja, en wat nou, de, de, de klant, zeg niveau, ik even simpel, kan precies, verwachten. Ja, maar ja, Dus ook in functionele zin. Ja. Ja. Het laatste niveau is het, uh, ja, het Haagse niveau. En daar hebben we wel gemerkt dat daar toch een hoop imitatie leeft. En ik heb het gevoel dat daar toch. Uh, uh, er wordt nu uit nu, nu één keer opgeschreven hebben hier en daar. Ik heb, dat was wel altijd leuk, echt Haagse stad. De mensen die in harde termen uh, harde oordelen uitspraken over buitenlandse zaken. Zeiden, toen wij dat een keer opgeschreven hadden... vervolgens tegen de SG, die dat dan... Ja, secretaris mij nee, nee, de nee, baas van het ja, Dat <laughs> komt niet bij ons vandaan. Dus ah, dat ah, zijn ah, echt de Haagse dingen. Dat dat, dat je, ging vooral, met een zekere ironie moet je dat uh, aanhoren. Ja, dat, dat ging vooral, denk ik, over uh, bijvoorbeeld vertrouwen. Je kreeg een beetje het beeld dat vanuit Den Haag... met nogal angstig naar al die ambassades werd gekeken... Uh, vooral om te kijken of mensen niet dingen fout deden... en over de schreef gingen. Laten we even luisteren naar een... Uh, fragment van een oud-diplomaten die inmiddels uh, uit de diplomatieke dienst is... Petra, Petra Stine. Ze zat op de ambassade in onder meer Syrië. U mag nooit meer raden. Um, uh, We hebben bij... met haar gesproken. Ja, yeah, ze is bij ons een van de vaste gedeskundigen in, in Villa Vepiero. Wij vroegen haar afgelopen woensdag uh, uh, na het wekelijkse panel... wat zij onder moderne diplomatie verstaat. Een moderne minister van Buitenlandse Zaken... Moet zijn mensen, zijn diplomaten vertrouwen geven op Twitter en op andere sociale media? Zoals de Britten zeggen, if you don't trust an ambassador with Twitter, why trust him with the president? Oh ja. Nog even afzien van dat Twitter, maar vertrouwen is ook een sleutelwoord ja. in uw rapport, hè? Ja, dat, wat dat betreft zijn, daar zullen wij ook echt aandacht aan besteden. Het is een van de vijf onderwerpen voor het tweede, tweede deel, zeg maar. We hebben de indruk dat de formele organisatie ook in de sfeer van beheersing achterloopt... Uh, gelukkig bij op de werkelijkheid. Gelukkig houden uh, die mensen daar gewoon hun werk goed. Mm -hmm. En dan hebben ze toch informele routines om dat met elkaar te doen. Maar ik trof bijvoorbeeld aan een uh, negen pagina's stellende handleiding van de afdeling communicatie. over hoe je wel en niet moest twitteren. Het eindigde gelukkig met de aanbeveling vooral je gezonde verstand te gebruiken. Op <lacht> uh, mijn vraag: waarom moeten die andere negen bladzijden <lacht> Maar goed, dat soort dingen. Hè. Ja. Dus uh, is, uh, men klaagt terecht wel over een beheerslast. Ja, ja. En wij vinden ook dat er, uh, trouwens, dat heeft uh, een van de aanbevelingen die, uh, die de minister heeft overgenomen. Ja, het departement moet sowieso kleiner worden. En er moeten dus meer bevoegdheden naar, naar, naar, de, naar de ambassades. Meer vertrouwen ja. in die ambassades, ja, dat meer dat verantwoordelijkheid op dat dus niveau. Besluitvorming dichter niet. Je moet niet uh, ook over ontwikkelingssamenwerking in Den Haag besluiten. Je moet in die regio besluiten. Dank ja. weer. Ja. Minister maar Minister Timmermans. Ik hoef u niet te overtuigen. Maar nee, nee, al nee, nee, nee. Maar het toe. verhaal is helder. Minister Timmermans is zelf natuurlijk een fervent gebruiker uh, van uh, sociale media. En hij heeft zijn personeel ook uh, gestimuleerd om ja. te twitteren. Ze doen dat ook. Onze redacteur Cynthia Kroet, die uh, uh, hier is aangeschoven, is daar even uh, ingedoken. Hallo, Cynthia. Um, is daar nou in, in, in, in grote mate gehoor aan gegeven? Heb je het idee uh, dat er veel diplomaten en ambtenaren aan Twitter zijn geslagen? Nou ja, dat verschilt heel erg. Um, wat ik wel zag is dat er niet echt een lijst beschikbaar is... met wie zit er wel op Twitter en wie niet. Uh, dat kun je zelf via de sites van de ambassades zien. Uh, de sociale media waarop zij actief zijn. En um, nou ja, via Twitter zelf natuurlijk. Nou, ik heb zelf dus een rondgang gemaakt. Nee. En ik denk dat ze ongeveer de helft wel op Twitter te vinden is... Nou, in sommige gevallen is daar dan alles mee gezegd. En hebben ze eigenlijk alleen een account. Uh, weinig volgers en uh, twitteren ze weinig. Maar goed, wat net gezegd werd. Er is inderdaad wel nagedacht over een algemene strategie. Uh, dat blijkt uit een tweet van de Nederlandse ambassadeur in Egypte. Van 15 augustus is dat. En hij zegt, nou, Buitenlandse Zaken gaat met zijn tijd mee. En vanwege nieuw Twitterbeleid hebben we allemaal uh, een andere naam gekregen. De accounts, dus meer eenduidig, zijn die geworden. En uh, er zijn ook goedgekeurde foto's bij met logo. Nee, weet je. Ja. No. En, waar, en waar twitteren ze dan over? Nou ja, het doel van Timmermans was dus echt om, om duidelijk te maken, om zichtbaar te maken... Van, ja, uh, waar gaat het nou over, wat, wat doen ze precies, wat ja. zijn hun werkzaamheden. De vraag is of je dat dus ook echt te weten komt als je ze volgt via Twitter. Uh, wat mij opviel persoonlijk is dat heel veel gaat over nou ja, ontwikkelingen in Nederland. Dus bijvoorbeeld over de opening van het Rijksmuseum, wat wij natuurlijk hier ook weten. <laughs> um, maar ik heb wel een, een aantal accounts gevonden van, uh, die, die gewoon heel veel gevolgd worden. Opvallend is de ambassadeur in Roemenië. Die heeft ja, die uh, 1200 volgers. Ja, ja. En hij stuurt heel veel updates over werkbezoeken die hij heeft uh -huh. uh, links in de media. Een andere opvallende uh, is de Zimbabwe-ambassade uh, daar. Dus zijn 2400 volgers. En die hebben zelf ook echt acties op touw gezet... Uh, rond de recente verkiezingen daar met uh, vredesquotes. Ja, ja. En uh, nou, nou, nou ging het net even over een, een beetje die angstige cultuur vanuit Den Haag. Van, oh jee, als ze allemaal op internet gaan, dan gaan er dingen mis zijn. En heb je daar voorbeelden van gevonden? Van dat ambtenaren rare dingen twitterden of... Nou In Nederland niet, nee. dat lijkt heel erg mee te vallen. Uh, het lijkt allemaal onder controle. Uh, schokkende dingen ben ik verder niet tegengekomen. Ik zag wel uh, nou ja, de ambassadeur in, in Brazilië, Kees Raden... Die, die twitterde wel over uh, Desiree Bonus... dat zij teleurgesteld is over het gebrek aan invloed in, in buitenlands beleid. Maar zijn eigen mening zegt hij daar niet bij. Dus het lijkt dat er geen uitgrijpers ja, gemaakt zijn. Nee. nee, dat lijkt u verstandig, ja. ja. En u denkt ook wel uh, dat ja. de ambtenaar en de diplomaat in kwestie zelf... heel goed zijn grenzen kan bewaken ja, op, ik, uh, op het internet? Ik ben erg voor het uh, voor deconcentreren van verantwoordelijkheid. Ik heb het zelf ook altijd gedaan. En het gaat inderdaad wel eens fout. Hm. Maar het aardige is dat als je het allemaal heel erg controleert... dan gaat het ook fout. Dat is <lacht> veel duurder. <lacht> ik kan veel beter tegen iemand zeggen... beste vriend, ik heb jou vertrouwd. Ja. En jij hebt nu een ernstige fout gemaakt. Hoe komt dat? dan dat je alsmaar aan het voorkomen. Maar dat vereist ook wel een opstelling van de Kamer. Waar ik, althans, uh, waar nou hier en daar wel eens een vraagteken bij zit. Ze zitten er wel heel dicht bovenop. De Kamer. Uh, ja, hmm. als er ochtends iets gebeurt, dan moet er smiddags een antwoord zijn. Heel begrijpelijk allemaal, maar... Dat micromanagement van de Kamer, zoals ze dat noemen... zie je trouwens ook bij justitie. Daar is het trouwens wat minder geworden. Ja. Uh, sinds een, paar, uh, een aantal ministers. Uh, sinds uh, Donner en ook sinds Ivo Opstelten. Dat helpt ook niet. Dus. Uh, uh, dat helpt ook niet om zeg maar, mensen in hun kracht te zetten... en hun verantwoordelijkheden te laten uitdoen. En om het lerend vermogen van je organisatie ja. te bevorderen. Ja, natuurlijk. Als je he? wil dat mensen verantwoordelijk zijn... dan moet je accepteren dat ze fouten maken. Ja. Nou zei u net dat dat, dat we eigenlijk wel een van de hardste punten was... waar u tegenaan was gelopen. Die, die manier van opereren en denken op het departement. Is dat inderdaad een ernstige... om nou, nou, genomen dat... moet worden? De, de, ik denk wel dat... De strakke dat... verticale lijn daar... Ja, dat denk ik wel. Uh, er, is, er is voldoende. Uh, uh, ik denk dat er, er is opvallend veel potentieel aanwezig is. En, en ook enthousiasme. Daarom zie je ook allerlei aanzetten. Maar ja, kijk, met aanzetten komen we er niet. Je moet ook een keer doorzetten. En met die zin eindigt ons rapport ook. En dat gebeurt alleen maar als de mensen het gevoel hebben uh, dat het ook mag. Nee. Sterker nog, dat het moet. Ja, dus. Uh, uh, ja, dat vrijste... Uh, ze hebben nu een leiding die, uh, die van wanten weet... die ook niet allemaal uit, het, uh, uit de eigen koken komt. Ze komen bijna op de naar, al, al, bijna allemaal ergens anders vandaan. Uh -huh. Niet dat dat nou per se hoeft... maar het, maar het, het schept wel condities om, uh, om het ook weer eens een beetje anders te doen... Uh -huh. Dus, maar daar zal inderdaad wel iets aan moeten gebeuren. Dat denk ik wel. En dat vereist een andere verantwoordelijkheidstoedeling. Dat wil zeggen, meer uh, bevoegdheden in de ambassades. En, ja. en minder uh, natuurlijk controle. Je moet rechtmatigheidscontrole hebben. Je moet een beetje weten of de afspraken ook nagekomen worden. Enzovoort, enzovoort. Maar de grote precisie, die, die, die uh, detaillering die er nu is... die gegroeid is op grond van allerlei toezeggingen aan de Kamer... Uh, daar zullen we toch van af moeten. Dat is trouwens een proces dat we op andere ministeries ook gezien hebben. Ja. Zelf meegewerkt het aan grote, grote opschoning in de onderleiding van Zalm. Veel trouwens nog niet mee om het bedrijfsleven zover te krijgen. Die riepen dat altijd wel. Maar toen het dan een keer moest, toen zeiden we, Ja, maar dat kost geld, dat dus het moeten veranderen. Dus, uh, dus dat soort dingen zijn... Nou, dat, is, dat, is, dat, dat is niet iets dat alleen maar buitenlandse zaken treft... Nee. Maar het treft hen ook en zij moeten er ook iets aan doen. En dat kost natuurlijk ook geld. Daar, daar komen we nog over te spreken zometeen. Um, ik wou even nog terug naar dat andere punt. Regionalisering had u het over. Dus, dus ja. het, het, het concentreren van, uh, laten we maar zeggen, de diplomatieke kracht in, ja. op regioniveau. En, en flexibel zijn zodat je het ja. kan verdelen over je regio. Uh, als je maar geen ambassade sluit. We hebben nog geaarzeld of we dit op zouden schrijven. Want u was bang Om, dat, dat daar meteen dat, dat, Wij zien dat dus als een verdieping. Ja. En een versterking van wat er nodig is. We hebben ook gezegd, er moet geld bij. Mm -hmm. En we zien het absoluut geen excuus om ambassades te sluiten. Nee, want laten we even luisteren. We hebben een, een tijdje terug ook in deze uitzending gesproken... met uh, ex-ambassadeur op vele posten, Nicolas van Dam. En uh, die zei dit over die regionalisering. Het betekent dus dat iemand, ik noem maar wat... als je in het Midden-Oosten... als Cairo de hoofdregio-ambassade zou zijn... die moet iemand vanuit Cairo naar Irak of naar Syrië... of naar uh, saudi arabië maar dat werkt alleen als die daar regelmatig komt... en als die dus ook mensen kent. Dus het geldt misschien wel voor administratie, maar niet voor politieke contacten. Mm. Dus regionaal is niet direct een oplossing... Oh, nee. als je tegelijkertijd als doelstelling hebt dat je er persoonlijk ook moet zijn. Ja, u, u zegt dat ook in het rapport. Ja. Lokale aanwezigheid is, ja. is heel belangrijk. Ja. Um, dus wat, wat is nu eigenlijk dan die verhouding tussen het regionaliseren en de lokale aanwezigheid? Ja, dat kan altijd een probleem. Over het begin beginnen ze daar nu ook mee. Er zijn natuurlijk regionale ambassades. Hmm. De ambassade in Washington is een regionale ambassade. Die in Moskou ook. Ik pak er nou maar even twee uit. Die bestrijken een continent. Ze zijn bezig er eentje op te zetten voor uh, midden amerika uh, het, het voordeel is, je moet dus gewoon, als het maar enigszins kan... in een land aanwezig zijn. Ja. Maar je kunt niet op zeg maar, oorlogssterkte daar altijd aanwezig zijn. Mm -hmm. Als zich in een paar landen een probleem voordoet... dan zul je daar uh, diplomaten bij moeten zetten. Mm -hmm. En die moeten dan wel een beetje bekend zijn in die regio. Mm het -hmm. heeft geen zin om een soort... Uh, als het heel erg wordt, dan zou je nog een vliegende brigade... uit Nederland in kunnen zetten... In crisisproblemen. Maar je moet proberen zoveel mogelijk in die buurt te blijven. Dat ja. is het idee. Ja. Het idee is dus niet om te zeggen, nou, we hebben een regio. In, het, in, in Peking. en Dus hoeven we verder niet. Ook daar moet je op meer plekken zitten. Uh, maar het is wel, je moet wel je, je, je mankracht kunnen verplaatsen met het probleem. En ook kunnen verdiepen naar ja. het probleem. Ja. En dat kan als je de hele zaak uitstrooit over 130 posten. Als je daarmee volstaat, dan lukt dat dus niet. Nee, nee. <lacht> um, Overigens is het iets, niks nieuws. Er zijn, de Wereldbank heeft regionale offices, Shell heeft ze. Dus de meeste grote organisaties die op de wereld georiënteerd zijn... die hebben regionale kantoren... Ja. Ja. Dus uh, dit is niet een beginsel dat wij opeens uit onze duim zuigen of zo. Hmm. Of revolutionair. Wij, zijn, wij bevelen al een daan om datgene te doen. Ook voor buitenlandse zaken in Nederland. Wat elders effectief blijft, blijkt te zijn. Ja. En, en u, u noemt daar nog iets anders bij. U hebt het ook over uh, specialiseren. Wat weer een onderdeel van ja. die professionalisering ja. is. <coughs> Pardon. <coughs> <coughs> het is nu... Misschien iets te vaak zo dat, dat mensen generalist zijn... En, en van de ene post naar de ja. andere... en bezig zijn met hun overplaatsing. Uh, ik, heb, ik heb van dezelfde meneer Van Dam wel eens gehoord... dat, dat er uh, eigenlijk veel te weinig mensen in de diplomatieke dienst... Arabist zijn, bijvoorbeeld uh, ja. goed Arabisch spreken. U pleit er erg voor om mensen juist in regio's uh, gespecialiseerd te laten zijn... en, en ze daar als specialist ja, ook, uh, ook aan het het werk niet steeds te zetten. Je, je hebt ook de generieke ervaring nodig... Uh -huh. Uh, maar uh, ideaalbeeld, ik, ik, ik dacht wel dat we het opgeschreven hadden, is toch dat iedere diplomaat tenminste één specialisme goed beheerst. En uh, dat is ook voor het verkeer tussen professionals. En diplomaten zijn professionals, en die moeten met andere professionals werken. En die kijken elkaar toch aan op een specialisme. Hm. Ik heb dat zelf ook ervaren hoor. Toen ik uh, PG werd, uh, toen dacht ik, nou, zullen ze mij wel accepteren? Procureur-generaal, zeg ik maar eventjes. Ja, uh, hoofd, hoofd van het Openbaar Ministerie. Zullen ze mij ministerie? wel accepteren? Ja. En wat zeiden die? Dat zeiden met name de rechters zitten in de magistratuur, de rechters. Mm. En wat zeiden die? Oh ja hoor, nee, want jij bent toch een staatsrechtman? Inderdaad, ik heb nog wel eens gepubliceerd over het staatsrecht. Nou, dat is dan, ben je dus iets. En zeiden, ja, kijk, straf, ik ben ook geen strafrechtman, zei zo'n president van het Hof dan. Ik ben zeerecht. Ja, dat, nou, dat mechanisme, op deze manier hoop ik het simpel genoeg verklaard te hebben... Mm -hmm. dat doet zich intussen... Uh, Nederland wordt ambtenaren in Nederland zijn bijna allemaal professional. In Europa zijn ze dat ook. Dus ja, als je, om daar maar even toe te beperken... trouwens in de, in de uh, Amerikaanse administraties ook. En voor meer heb ik niet zoveel verstand. Ja, Fransen ook trouwens, by the way. Dan moet je trouwens ook literair altijd goed uit de voeten kunnen. <laughs> uh, en dus moet je je ook als professional te midden van, uh, de, uh, van professions laten kennen. Als Arabisten vindt iedereen mooi. Dan is een heleboel discussie. Uh, is, wat heb ik aan die man of aan die vrouw is meteen over. Uh. Nu even de vraag of. Um... Dit allemaal ook, ook kan, wat u wilt. Um, ja, u, u bent ingesteld. Ja, alles kan. U bent aangesteld door, door minister Roosdaal. In, inmiddels werken we onder minister uh, Timmermans. Laten we even luisteren naar wat hij uh, eerder dit jaar, voordat uw rapport uitkwam, zei over. De, de, de plannen die hij heeft in de toekomst. Is het voor Nederland belangrijk dat wij internationaal gezien worden... als een actief land? Is het voor Nederland belangrijk dat wij gezien worden... als een land dat meedoet, dat ook zijn verantwoordelijkheid... Ja, dat is belangrijk. Dat is belangrijk voor onze economie. Dat is belangrijk voor het zelfbeeld dat we hebben... en het beeld wat voor ons over ons in het buitenland bestaat. Dus in die zin wil ik daar graag in investeren, ja, zeker. Ik ga nu uh, scenario's uh, ontwikkelen... Uh, hoe ik die bezuiniging zou kunnen realiseren. Er zijn verschillende methodes uh, voor mogelijk. Inderdaad kan het ertoe leiden dat je 30 posten sluit. Dat is absoluut niet wat ik wil. Maar ik wil alle scenario's zien die er mogelijk zijn... en dan gaan we de beste voor Nederland er eruit kiezen. Ja. In, in, inmiddels is u rapporter en is er ook een brief van de minister... Oh. Uh, naar aanleiding van mede uw rapport over zijn plannen. En hij zegt inderdaad, we gaan geen extra posten meer sluiten. Wat dat betreft ma maakt hij u gelukkig, maar er gaat wel 100 miljoen vanaf. En veranderen, waarvoor u bent aangesteld... veranderen van het ministerie, veranderen kost geld, toch? Ja. Nou, dan is er is wel een beetje schouwruimte beschikbaar. Maar ik denk dat... Uh, mij is niet gevraagd, ons als commissie is niet gevraagd... Wil we ook niet, hoor, om een zuinigingscommissie te zijn. We hebben van begin af aangezegd... Uh, er moet geld bij. Want als je je, je, je, je binnenkant van je automatisering... Als je mee wilt doen in de hele elektronische wereld. en je hebt het intern niet goed op orde. ja, dan, hè, dan begint het al verkeerd. Dat kost geld. Ja. Als je echt uh, professionaliteit blijvend op peil wil houden. iedereen moet dat doen. Specialisten moeten hun punten halen. Advocaten moeten hun punten halen. Accountants moeten dat doen. Dat moeten diplomaten dus ook doen. Ja. Dat kost geld. Maar nou net over. Dus ik dat... heb het nog niet eens over het aantal posten. Nee. Dat sowieso. Maar als je dus gewone dingen wil doen. Hmm. Als je zegt, dit is een organisatie waar Nederland Nederlanders van afhankelijk zijn. Die moeten kunnen verkeren met andere diplomaten, met andere, met andere professionals. Dus moet hun professionaliteit en de manier waarop ze met elkaar op orde zijn, dan kost dat geld. Maar nou net over dat punt, die Academie voor Diplomaten die, die u voorstelt in uw tussenrapport. Zegt de minister in de brief, prachtig idee, maar daar heb ik geen geld voor. Ja, dat is dus heel erg jammer. En daar zijn we, Het is niet zo dat de commissie dus is overtuigd dat het dus niet moet. Nee. We zullen daar zeker nog op terugkomen. Maar u hebt er al met en de meester gesproken, neem ik jezelf, aan of zeker. niet? Dat hij nu niet alles kan en niet alles heeft, dat, ja, daar, moet, daar, nemen ik, daar nemen wij kennis van. Maar ons is gevraagd om iets neer te zetten... waar je de eerstkomende vijf, niet langer, maar zeven jaar, uh, na, na, naartoe kunt werken. En ik, ik heb daar wel enige ervaring mee... De BVD moest nog veel uh, dramatischer bezuinigen dan. Uh, daar moest 60% af toen ik, daar, toen ik daar hoofd van was. Uh -huh. En zo kan ik nu wel doorgaan. Uh, <lacht> maar de tijden veranderen ook wel weer. Als blijkt dat het iets oplevert uh -huh. dat uh, het volk het ermee eens is dat de klanten het ermee eens zijn als je een betere relatie weet op te bouwen met de politieke elite hier... zeg maar Den Haag en het dorp Den Haag en de media... laten wij vooral de media niet vergeten en zeker de radio niet... <lacht> ja, dan kan het nog wel eens anders gaan. Want ook dat heb ik een aantal keren meegemaakt. Hmm. En als we het niet doen, wat is het risico dan? Het risico is kansen missen. Dat is één. En dat is altijd vervelend, want je een kans die je mist... dan weet je niet dat je hem gemist hebt... En gewoon daadwerkelijk uh, uh, mensen in de problemen brengen, zowel bedrijven als, uh, als, als burgers. Want je, zo, je, je kind zou maar gestolen zijn. Hmm. Hoe krijg je dat terug als wij daar geen post of wat dan ook, hè? misschien geen ambassade meer, maar wel iemand die daar goed met de autoriteit om kan gaan? Hoe gaat dat dan? Ja. Nou, Laten we even uh, nog één fragmentje luisteren van een plek waar zoiets al gaande is. We gaan even naar Bolivia. Daar is de ambassade gesloten. Dit ja. is nog zo'n ontvangst, hè? Ja, dit is prachtig. Ja, ja. Op de hooglanden van Bolivia. Deze Indiaanse mensen uit het dorp. Allemaal in traditioneel kostuum met hun bolhoedjes. Wat gaat hier gebeuren vandaag? Er worden landtitels uitgereikt ten gunste van meer dan duizend uh, mensen. Het is voor het eerst dat mensen hier een uh, officiële titel krijgen van het land dat ze al bewerken. Op welke manier is Nederland hierbij betrokken geweest? Nederland heeft uh, het Instituut van de Agrarische Vorming een aantal jaren betaald... om deze titels mogelijk te maken. Dan moet, het land moet worden gemeten, er moet heel veel administratie worden gedaan. Het kost een hoop geld en uh, daar heeft Nederland aan geholpen. We zijn zo blij, want we hebben voor het eerst een stukje land op onze eigen naam. Op welke manier is Nederland hierbij betrokken geweest? Nederland heeft het Instituut van de Agrarische Vorming een aantal jaren betaald om deze titels mogelijk te maken. Het land moet worden gemeten, er moet heel veel administratie worden gedaan. Het kost een hoop geld en daar heeft Nederland aan geholpen. Meneer Bout, de Nederlandse ambassade in Bolivia gaat nu sluiten, het is niet de enige hè, in Latijns-Amerika. Waarom doet Nederland dat? Ja, Nederland heeft het gevoel dat Latijns-Amerika eigenlijk geen belangrijke partner meer is. Het zijn landen uh, over het algemeen die sterk verbonden zijn geweest met ontwikkelingssamenwerking. En men heeft het gevoel dat uh, Latijns-Amerika uh, rijk genoeg is geworden en, en op zijn eigen benen kan staan. Het gaat ook beter, de armoede neemt af. Uh, het tweede punt is dat Nederland een beleid wil voeren waarin de economische diplomatie, het eigen belang, een grotere rol moet gaan spelen. En dat in Latijns-Amerika te weinig te halen is, met name in die landen, voor op het Nederlands eigen belang gerichte activiteiten. De armoedebestrijding is toch niet langer een prioriteit voor ons? Uh, misschien niet, maar het, is, het blijft belangrijk. Uh, Bolivia heeft grote stappen gemaakt de afgelopen jaren op het gebied van de armoedebestrijding. Maar er zijn nog steeds heel veel arme mensen en vooral op het platteland. En hier is dus een, een sector waar je eigenlijk kunt gaan oogsten wat Nederland de afgelopen 20 jaar heeft probeerd te doen. Hier, dit is een land dat wat klaar is om te gaan samenwerken. Dat heeft Nederland mede tot stand gebracht. En dat is eigenlijk... Ongelooflijk jammer dat op het moment dat je daar gebruik van kunt maken... dat je dan zegt, nou, we, we houden hem mee op. Ja, u hoorde correspondent Edwin Koopman in Bolivia... met uh, hoogleraar Michel Bout, daar uh, gespecialiseerd in Latijns-Amerika. Is, is dat inderdaad dan een van uh, de effecten van die bezuinigingen? Dat je een relatie die je in jaren hebt opgebouwd... een, ja. een, een project dat je in jaren hebt opgebouwd... Nou, dat, dat, je dat, dat je daar opeens een mes in zet? Ja, het is best dat er hier en daar het mes in moet. Want er is gewoon geen geld. Ik, ik zou zelf nooit zoveel bezuinigd hebben. als zij nu doen. Maar ik vind de keus dat je zegt. nou, wat moeten wij nu. moeten wij in Europa nog zo zwaar aanwezig zijn? Hmm. Als je kijkt naar Frankrijk. Daar hebben we een grote ambassade. hebben we een enorme residentie. prachtig st stadskantoor. Ja. stadskasteel. Ja, ik heb er zelf ook nog eens een keer mogen slapen. Daar gaat het niet om. Maar. Met pijn in het hart zou ik zeggen, daar nou zou je misschien toch... en dat geldt voor meer van dat soort plekken. Dus dan zeg ik, dan moet je nog wel er zijn. Je hebt daar een hele... als je met de Franse autoriteiten kan je heel goed werken... dan moet je alleen wel heel slim zijn en ook wel hier en daar een boek gelezen hebben. En die, dat is wel nodig. Ja. Dus er is wel degelijk diplomatieke aanwezigheid Maar u nodig. zou Bolivia dus niet zo snel sluiten, denk ik? Ik zou eerder wat openen dan dat ik wat zou sluiten. Ja. Maar goed, dan heb je dus hulplijnen nodig. Ben ik weer met, de met regio's, regio's ja. enzovoort. Nee. Dat kan niet zomaar. Het heeft geen is. zin nee. om net als het, het uh, hagelslag dat een beetje uit te strooien... Dat heeft geen zin. Je moet echt nee. verbanden creëren... waarin die mensen kunnen opereren. Ik wil nog één uh, ander punt met u bespreken. We hebben niet zo heel veel tijd meer, maar toch, toch doe ik het nog even. De, de kans is te mooi dat u hier bent. Ja, u um, bepaalt hoe lang een uur duurt. Uh, uh, u was namelijk ook, uh, wat wel zij, de hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst... Um, Onder medewerkers van de, de AIVD is deze week nogal onrust ontstaan. Wat ook daar moet bezuinigd worden. Uh, door, door de ja. eerste korting van 23 miljoen op het budget van de geheime dienst verdwijnen er 200 van de 1500 formatieplaatsen. En daaronder ook 80 mensen die informatie verzamelen en analyseren. Wat vindt u daarvan? Ja, aanvankelijk, uh, als ik me goed voor ogen sta, stond er een g een bezuiniging. waarbij we ervan uitgingen dat de buitenlandse taak verdween. Ja. Dat is teruggedraaid, ook door buitenlandse druk, heb ik begrepen. Hoe uh, maar is het dat meneer Petrius is daar zelf mee bemoeid heb? En dat hielp. En een week later was hij zelf echt maar goed. Nee. Dat, uh, dat, dat ging over iets anders, ja. geloof ik, ja. ja. Nee, dat ging niet over inlichting. Nee. Maar goed, uh, maar dat de bezuiniging is blijven staan. Ja. En de, ik weet de motivering ook nog uit het regeerakkoord. Er stond ja, dat, dat soort inlichtingen krijgen wij dan wel van onze, onze buitenlandse collega's. Nou, dat is echt een misverstand. Want die luisteren toch naar als je alles. Niks, als, je niks te, als je niks te geven hebt, dan krijg je ook niks. Ja. Dan krijg je alleen maar inlichtingen die je ook in de krant kan lezen. Het is toch een spel van geven omdat je wat krijgt. Doe des in het Latijn. Mm -hmm. Dus, uh, en ik heb dat helemaal niet begrepen. Ik, uh, de, wat hebben we nou geleerd van Irak... en de, de wel of niet aanwezigheid van van We zijn afgegaan op de Amerikanen. De Amerikanen zijn zie je, is afgegaan op één bron. En we zijn allemaal die oorlog ingewandeld. Mm -hmm. en we hadden de, dit, onze diensten hebben nog gewaarschuwd, maar die hadden dus ook geen feiten. Dus om twee redenen vind ik echt dat je... Uh, een, een taak hebt. Je kunt natuurlijk niet zo groot zijn als de share. Dat is ook helemaal niet nodig. Maar je moet iets kunnen verifiëren. En je hebt, moet iets aan te bieden hebben om iets terug te krijgen. Mm -hmm. En ik zou maar... Dus de, de makkelijke benadering, dat hoeft niet... want dat doen de zusterdiensten wel voor ons. Nou, dat spijt het mij. Dat is opgeschreven door mensen... die niet weten hoe dat in elkaar zit. En nee. daar zitten ze nu mee. Nee. Dus dat, dat... Grote gevolgen heeft voor de dienst, dat wil ik wel aannemen. Want die tacht... Of ze dit wel of niet aankunnen, dat kan ik niet beoordelen. Die 80 plaatsen, hoe ernstig dat is, dat, kunt dat u niet kan beoordelen. ik niet beoordelen. Nee, nee. Maar, als je, je bent al een tijd weg en uh, je moet je ook zorgen dat je dat soort dingen niet weet. Dan moet ik wel allemaal weer beveiligd worden en zo. Daar heb ik allemaal geen zin meer in. Daar heb ik lang genoeg gedaan. Ja, maar als het nou even gaat, u zegt, je moet als AIVD uh, iets aan te bieden hebben... aan je, aan ja. je, je, je zuster- en broederorganisaties, ook, ja. ook om dingen terug te krijgen. Dus om je informatie te optimaliseren, moet je moet, moet kunnen verifiëren wat de anderen je vertellen. Ja, moet je Zelf eens Je, moet ook, je hebt natuurlijk ook eigen belangen, waar de anderen je niet zullen helpen. Ja, wat, dat bedoelde ik. Wat, wat voor soort informatie zou de AIVD dan nu op dit moment moeten verzamelen... waar anderen ook wat aan hebben, maar die veel, speciaal ja, maar voor ons... Stel dat je... Ja, dat kan van alles zijn. kan kan een economische aard zijn. Wij worden toch niet niet door degene... met wie wij nu zaken moeten doen over een baggerproject. Ik noem maar wat. Huh? Huh. Huh. Toch wel handig. Als je een bron hebt die je kan vertellen... dat je een beetje dicht zit bij degene... met wie je zaken moet doen... of die man, het is vaak man, men, mensen, betrouwbaar is. Toch wel plezierig, hoor. Dan doen we doen <lacht> het toch niet allemaal zo... Huh? Klook en dekker, dat soort dingen. Nee. En dat geldt natuurlijk ook voor serieuze dingen. Het is wel fijn om te weten of de intentie waarmee je soms uh, van tegenstanders... een beetje weet wat voor plannen ze hebben. Ja. Maar, maar Als we moeten opereren, dat is dan de militaire inlichtingendienst... is het wel leuk om te weten waar je vijand zit en wat hij van plan is. Ja. Ja, we het, begonnen, begonnen het dit hele... mensenlevens als je dat niet weet, hoor. Ja, we begonnen dit telegesprek gesprek met, met Syrië. Ja. Is dat bijvoorbeeld voor de Nederlandse IVD dan een belangrijke taak... om, om te kijken wat er gebeurt met zeggen. de jongens die daar... Uh, ik hoop naar dat geluid. de inlichtingendiensten daar hun werk doen. Als de Nederlandse militairen of burgers daar moeten opereren, ook diplomaten... Mm -hmm. Dan is het wel fijn om te weten wie wie is. Wat de intenties van betrokkenen zijn. Mm -hmm. Maar ik weet er niks van. Ja. Dat, als je eruit bent, geldt de regel B eruit. Dus operationele kennis is, heb ik niet meer. Maar daar komen beide onderwerpen dan ook weer bij elkaar. Dat het ook voor de veiligheid van ja, diplomaten natuurlijk. wezenlijk is. Dat je je ja, eigen natuurlijk. onderzoek kan doen. Je horen ook heel nauw samen te werken. Ja. Nou. Nog één feitje wat uh, net uh, binnenkwam. Uh, de Amerikaanse inlichtingendienst NSA blijkt ook gespioneerd te hebben... bij het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York. Dat blijkt uit documenten van meneer Snowden. Dat zou mij dan zeggen, wie doet dat niet? Maar... <laughs> dat is uh, vroeger nieuws, begrijp ik. Nee. Nee? <laughs> nou, hey. dat is een helder antwoord. Nee, hey, dat mag ik denk wel vertellen. Ik was, uh, kwam natuurlijk vaker de je Bij FBI daar deden wij het meeste zaken mee. Mocht je kiezen waar je heen wil. Ik wou naar New York, want ik wou wel weten. En dan bleken ze een kantoor te hebben van duizend man. Mm -hmm. dus waar moet dat? Dan lopen hier 30.000 diplomaten in dit wel Moeten we ons echt werken voor 30.000 diplomaten? <laughs> Zelfs niet bij de VN. Dus uh, iedereen misschien niet daar iedereen. Goed, wij doen ook. Daar kan ik u niks over zeggen. <laughs> ik kan het echt niet. Ik heb nooit nee. nagedacht. Okay. Ik denk het niet. Ook. Ik denk heel... dat het ook niet hoeft. We hebben zulke uh, kende mensen die daar zitten... en die hebben uitstekende relaties in de VN. Dus die hebben dat niet nodig. Die, die weten ineens, zo wel alles. Uh, dat dat denk ik hoor. Ja. Ik dank u heel hartelijk, Arthur Dokters van Leven. U was hier vooral als uh, voorzitter van uh, de groep van Wijzen... die de Diplomatieke Dienst in Buitenlandse Zaken heeft... Doorgelicht. Dit was Bureau Buitenland uh, voor het grootste deel van deze week. Maar naast mij zit nog Pieter van der Wielen, zometeen in labyrinth. Wat, Pieter? Gaan we het hebben over uh, afval. Uh, we maken heel veel afval met z'n allen uh, op de wereld op jaarbasis. En uh, ik heb uh, drie wetenschappers aan tafel die uh, gefascineerd zijn... elk op hun eigen manier door, uh, door huisvuil en ander afval. Als historicus, als cultuurwetenschapper. Uh, ook uit idealistische motieven. Dus we gaan het uh, hebben over... Uh, troep en rotschoui. Heel fijn. Klinkt buitengewoon aantrekkelijk. Zometeen is dat na achter labyrinth. Volgende week weer Bureau Buitenland. Dan vooral weer verdieping bij het wereldnieuws van wat nog gaat komen. En we blikken vooruit op de naderende verkiezingen bij onze Duitse buren. Rick Delhaas reist de komende weken door Duitsland met de vraag Waarom doen onze buren het zoveel beter? De hele maand staat in het teken van Duitsland bij de VPRO... met veel films, muziek en debat. Wilt u meer weten? Ga naar de website vpro.nl. Bedankt voor het luisteren. Goedenavond. Bureau Buitenland. De wereld van alle kanten. De NTR Radioprijs 2013.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 plaatsje Ommen is een reisgastrein overvallen. Ga naar ntr.nl slash radioprijs voor meer informatie... en luister zometeen vanaf 9 uur naar Holland Doc Radio. Als ik maar vliegtuig geluid hoor, kreeg ik al kip van. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Profiteer nu van de Belisol glasactie.